Brad en Carol, dank voor het fantastische onderwerp dat we vandaag op de straat om te krijgen. Ik wil alleen het Howie danken voor het feit dat ze hier waren dat ze ons zo mooi in de uh, aanbieding geleid hebben. Ik ga het uh, niet langer rekenen Ik denk dat de meesten onder jullie een lange uh, uh, dag terug hebben. Sommigen onder jullie moeten ook nog wel een uh, heel eindje terug. Dus ik zou misschien ook met een. Uh, kort gebed willen afsluiten en jullie ook de priestelijke zegen meegeven voordat we hier beneden en nog één ding nog één lied wat? je spreekt in Dutch. Nederlands we weten niet wat je saying. sandwich? wat you je? oude vader we hebben een lange maar ook Fantastisch interessante nee. dag achter je, vader. Ik wil u dank voor al die zegen voor al die, ja, die zaken die u naar ons gebracht hebt. Vader, En als er één ding is dat we misschien mogen onthouden met de dag van vandaag, dan is het er wel dat U alles in controle houdt. En dat alles wat er vandaag de dag ontdekt wordt, vader, dat dat alleen maar een bevestiging is van dingen die u ons eigenlijk al heel lang geleden verteld heeft in uw woord. Dat wij mogen weten vader dat u er bent, dat u de enige schepper bent, u de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Wij vragen, Vader, in het begin van deze nieuwe week uw zegen over ons, dat deze week een gezegende week mag zijn. En wij kijken nu eens uit naar de volgende Shabbat, waar wij weer van uw rust en uw shalom zullen mogen genieten Vader, ik vraag uw bescherming over de mensen die nu naar huis rijden, Vader, Wees met hen, indien zij vermoed zijn, neem de vermoedheid weg, dat zij door uw engelen omringd veilig thuis mogen komen, vader. Dank u voor uw aanwezigheid in ons midden en dat de Almachtige jullie mogen zegenen. Je wergen gega naar wie is meega, je eradanaai panawelega wie is die je sadanaai panawelega wie is een leega, shalom. Amen. Wel thuis.